Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Antwerpen heeft twee Nederlanders opgepakt... die waarschijnlijk een aanslag wilden plegen op een huis. Agenten zagen via een camera dat iemand zich verdacht gedroeg en gingen erop af. De man, een Nederlander, bleek een vuurwapen en een spandoek bij zich te hebben... en werd gearresteerd. In een Nederlandse auto werd ook een tweede verdachte opgepakt. Wie of wat het doelwit was, is niet duidelijk. Shell heeft een topjaar achter de rug. Het oliebedrijf maakte dik 38 miljard euro winst. Dat is 20 miljard meer dan een jaar eerder is wel heel veel vindt ook economiecollega Nick Wouters. 100 miljoen per dag hebben ze afgelopen jaar verdiend. Ja, daar, uh, als je echt zoekt naar de bedrijven die dik verdiend hebben aan de energiecrisis, hier heb je er een. Alle oliebedrijven hebben flink geprofiteerd van de hoge prijzen. Bij elkaar hebben ze bijna 260 miljard euro winst gemaakt. En de Universiteit van Antwerpen denkt dat een van de studenten een opdracht heeft laten maken door AI-dienst ChatGPT. Volgens Vlaamse media viel zijn paper onder meer op omdat er weinig bronvermeldingen in zaten. De Unie weet het nog niet helemaal zeker, maar probeert uit te zoeken of het inderdaad een AI-tekst is. En hardlo hardloopster Sivan Hassan gaat nog een stapje verder. Letterlijk, normaal loopt ze de 5 of 10 kilometer, maar dit voorjaar wil ze voor de 42 kilometer gaan. Ze doet mee aan de Marathon van Londen. Een droom die uitkomt, zegt ze, maar ook best spannend. Voor mij is het gewoon op de weg marathon doen. Dat is, dat is gewoon, ik ben nu nieuwsgierig hoe, hoe, hoe hard ik loop. Kan, kan ik een marathon afmaken of zo? Hoe, hoe challenges de marathon? Als het goed bevalt, denkt Hassan erover na om het nog een keer te doen. Volgend jaar op de Olympische Spelen van Parijs. En het weer nog, het is grijs en druilerig. Vooral in het midden en oosten van het land valt er veel regen. Vanmiddag is het wat vaker droog en kan de zon ook even doorbreken. Het wordt max 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Velzen. De vertraging valt mee, het is nu 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort, yeah.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 Gaan we lopen door de duinen en als het regent gaan we terug in bed. Ik geloof, ik geloof Ik geloof, ik geloof In jou en wij. Op 106.9 C.F.M Say it to my face Let me in the eye And say it to my face Everything we have can be broken Or be replaced great mm -hmm. No. Yes, Sleep tight.